heb ik een uh, mooi onderwerp voor u. Gods zaad, heb ik het maar genoemd, moet Gods vrucht opleveren. Gods zaad, want we gaan het vandaag over zaad hebben en over de uitwerking daarvan. Dus Gods zaad moet Gods vrucht opleveren. We gaan bij de eerste tekst beginnen, waarschijnlijk voor ons allemaal bekend. Matthäus 13, vers 1 tot en met 9. Daar begint Yeshua... Een gelijkenis te vertellen. Op die dag ging Yeshua het huis uit en hij, Yeshua, zat bij de zee. Hij sprak tot hen vele dingen in gelijkenissen. Vind je dat een mooi woord, gelijkenissen? Maar Yeshua deed eigenlijk niet anders hè, als gelijkenissen vertellen. Nou leerde ik vroeger altijd, een gelijkenis is gelijk het is. Je moet dus wat leren van die gelijkenis. Die gelijkenis is gelijk het is. Maar jaren geleden kwam ik erachter tot dat dus helemaal niet waar was. Want die gelijkenissen die Yeshua vertelde aan de mensen, de meerderheid snapte ze niet. Het was helemaal niet gelijk het is. In zijn boodschap zat altijd een boodschap die puur Torah was, maar die de mensen kwijt waren geraakt. Ze hadden dus niet meer het licht in te wandelen zoals de Torah van Mozes geleerd had. In wezen waren ze ook niet klaar om hun Messias te ontmoeten. Want de mensen herkenden hem niet als Messias. Hoewel hij tekenen en wonderen deed. Hij gaf mensen te eten. En uiteindelijk zegt hij, jullie komen alleen maar om te... Mensen waren echt blind. Dus een gelijkenis is niet gelijk het is. Maar het is een gelijkenis. Je moet dus uit de gelijkenis iets gaan halen tot je zegt, oh zit het zo Eén ding is duidelijk, de tekst die zegt, ik kort het even in... ...er is een zaaier die ging uit om te zaaien. Simpel, voor zaaien heb je zaad nodig. Wat je in een akker strooit en uiteindelijk met één doel... ...dat zaad moet de grond in, moet wortels schieten en moet gaan groeien. Het ligt er maar aan in welke grond dat je het gooit. Dus de grond is ontzettend belangrijk... Is de grond waar het op gezaaid gaat worden voorbereid om het te ontvangen? Of zitten er inderdaad allerlei stenen in of ongerechtigheden? Maakt niet uit. Eén die zegt, die wel in de gelijkenis een deel langs de weg. Wat komt eraan? Vogels en ze eten het op. Als dat woord van dat zaad bij je valt, dan hangt het er maar af in welke grond dat die valt. Binnen de kortste keren komt de vogel dus weg. Dat is geen spelletje, maar dat is gewoon zo. Yeshua vertelt het onder zijn eigen volk. Een volk wat Mozes eigenlijk moest kennen. Maar omdat ze Mozes niet kenden, ontdekten ze niet wie Yeshua was. En hij is het licht der wereld. Hij was het niet, maar Yeshua is het licht der wereld. Zonder Yeshua geen verbinding met de Vader. Een ander deel viel op steenachtige plaatsen. Kon ook de grond niet in. De zon die komt erop, het verdort. Een ander deel viel op de doren. Wat waren de doorns ook alweer? Onze eigen bezorgdheden van het leven en al die dingen meer. Zo mee betrokken met het leven dat we komen helemaal niet eens aan Torah toe of aan het woord van de Heer. Ja, misschien doe je dat een uurtje in de week en sommige vijf minuten in de dag. Sommige doen we bij de tafelmaat dat even eten, even de riedeltje. Maar echt waar, zo versta je het woord van God niet. En de laatste, zegt hij, er is ook nog een deel dat valt in goede aarde en dat gaat vrucht. Dat is wonderlijk. Zaad wat in goede aarde valt, de wortel schiet erin en het komt op. Wist u dat het principe werkt voor elk soort zaad? We gaan het er nu niet over hebben, maar de volgende gelijkenis gaat over zaad, wat in de akker gegooid is, wat schitterend opkomt. En dan komen die knechten erbij en zeggen ze, kijk nou eens hier, het staat stampend vol met onkruid. Ja, zegt hij, dat zijn de kwaaie jongens geweest, die hebben vannacht stiekem. Maar hij zegt, laat het maar staan. Hij zegt, het zal zocht samen op moeten groeien. Hij zegt, maar als de engelen komen, zegt hij, dan zullen die het goede zaad eruit halen. Maar die maken duidelijk scheiding, wij niet. Wij kunnen alleen maar zeggen, we willen spreken over wat staat er in het woord. Of het ons nou lekker naar binnen komt, maakt eigenlijk niet uit. Want dan moet die akker, die moet eigenlijk hè, goed klaargemaakt worden tot het zaad van het woord van God kan vallen. En Yeshua die zegt dan... Tegen die discipelen en tegen die andere mensen die om hem heen zitten. Nou, dit is de gelijkenis. Wie van jullie oren hebt die oren? Ik kan haar zeggen, wie van ons steekt de eerste vinger op van ik hoor. Leuk is dat. is ook niet de bedoeling natuurlijk. Hè? Maar je moet toch luisteren wat Yeshua zegt. Ik kan alleen maar zeggen wat hij zegt. Het is niet Willem Verdouw. De Heer die zegt, wie oren heeft, die horen. En er waren in Israël de meerderheid die dus geen oren hadden om te horen. En de mensen die het hadden moeten kunnen weten... de Farizeeën, de schriftgeleerden... de mannen van het Sanhedrin... die zochten een weg om te doden. Dus dat is uw voorland. Als je hier een goede grond hebt... en het zaad gaat vallen... dan gaan er een hoop mensen je veroordelen. Want ze hebben mij, zegt die verworpen... ze zullen het u ook doen. Matthäus 14, vers 10... De discipelen die kwamen en zeiden tot Yeshua... waarom spreek je toch altijd in gelijkenissen... Waarom spreek je nou in gelijkenissen? En Yeshua die antwoordt hun dan en die zei, omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen. Tegen wie zegt hij het? Hij zegt tegen u. Grote hoofdlet heb ik er maar van gemaakt. Zijn discipelen die door hem onderwezen werden. Als de eentje Torah onderwijst en de kern van is het Yeshua. Maar aan zijn discipelen gaat hij het uitleggen, aan mensen die bereid zijn te luisteren. Als je zegt, nou zo heb ik het vroeger in de kerk niet gehoord, dat wil ik niet weten. Dan zeg je, nou dat is duidelijk. Dan ga je het ook nooit begrijpen en nooit verder onderzoeken. Maar als je oren hebt om te horen, dan zul je horen dat wat Yeshua deed rechtstreeks uit de Torah komt. En hij is dan mensen aan het vertellen die dus door hun eigen theologen misleid zijn. En hun eigen afgoden dienden. Zij noemden hun God op een gegeven moment Baal. Wist je dat? Dat Joden hun God Baal noemden? Ja, ongelooflijk. Het is dus u, discipelen van Yeshua, gegeven de geheimenissen van wat er bestaan van het koninkrijk der hemelen. Je moet dus de gelijkenissen, de geheimenissen kennen van het koninkrijk der hemelen. Kennen. Is er nou een koninkrijk in de hemel of hebben we nou een koninkrijk op aarde? Zijn wij nou het koninkrijk der hemel of zijn wij het koninkrijk op aarde? We praten over het koninkrijk der hemelen. In de andere evangelie hebben ze het over het koninkrijk van God. Ze zeggen ja, de hemelen zijn boven, God is ook boven. Maar wij worden wel vanuit de hemel aangestuurd door de woorden van Yahweh, onze God. Wij krijgen dus uit de hemel onze instructies, opdat we op aarde zouden wandelen naar de instructies die we van Abba Yahweh krijgen. Want wie heeft van u ooit Abba jaren gezien? Niemand. Hij is niet te zien. En als hij zich openbaart aan iemand, dan doet hij dat door middel van een engel. En dan zien ze aan die engel een enorm stuk van de heerlijkheid van God. Dus we hebben een hemelse boodschap. Eigenlijk krijgen we door te luisteren naar wat vader zegt, instructies om in dat koninkrijk van hem te leven. Het koninkrijk van God. Alleen, Matthäus noemt dat het koninkrijk de hemelen. Maar wij leven met elkaar in het koninkrijk van God. Wat zegt hij? Wie heeft, hem zal gegeven worden. Hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden. Dus ik denk dat we niet op onze oude grond moeten zaaien van vroeger. Je zal bereid moeten zijn, de geschiedenis die we achter ons hebben, van Rome tot reformatie. En wat het ook zei, de doctrines die we dus in afleiding geleerd hebben, durf ze opzij te zetten en alleen maar te luisteren, wat zegt vader nou? Want we zijn langs alle kanten, zijn we toch op drift geweest. Er waren natuurlijk ook getrouwe volgelingen van de Heer in Israël. Er waren natuurlijk ook mensen die Yeshua direct herkende, want hij deed dat hij deed zus, hij deed zo, en dan zeiden de mensen: Dan is hij Messias. En dan zei een zieke: Heer, wil mij genezen. Daarmee kwam de erkenning tot ze hem erkenden als Messias. En op grond van erkenning kregen ze genezing. Er waren ook mensen die hem herkenden niet als Messias, maar die lagen gewoon ziek aan het water al dertig jaar. En dan kwam die gewoon en zei: wil je beter worden? Ja, natuurlijk wil ik wel beter worden. Die man had helemaal geen besef dat de Messias voor hem stond. En hij haalt hem overend. En een dertig jaar zieke, die staat op. Dus de Heer deed wonderen en tekenen die wij hem dus even niet nadoen. Ook al zijn we door iedereen suf gepreekt over gelovende waarden word je beter. Ik heb nog nooit een afgehakt been zien groeien met nageltjes en teentjes. En dat is niet om te spotten, maar we hebben er heel diep in gezeten met onze neus. Want we wilden weten of het de waarheid was. Lieve mensen, wie heeft zal gegeven worden overvloedig. Maar als je niet hebt... Dus ook niet bereid zijn om dat grond te ontdoen van de stenen en de ellende die erin zit. Wat je dan ook hebt, dat ga je ook ontnomen worden. Dat is geen dreigement, maar dat zegt Yeshua tegen zijn discipelen. Wij zijn met elkaar discipel. We laten even de weg van het zaad los... om een tussensprongetje te maken naar Timotheus... En nog even naar Petrus, we gaan een paar dingen van ze horen en dan komen we weer terug bij dat zaad om te kijken wat voor uitwerking het in ons heeft. En we gaan naar 1 Timotheus toe. Wie spreekt er tegen Timotheus? Paulus, de apostel der heidenen. Zijn we heidenen? Dus Paulus spreekt tegen ons, alleen wij zijn gelovigen uit de heidenen. Ik vermaan u dan allereerst, broeder en zuster, om smekingen, gebeden, voorbeden en dankzegging te doen. Voor wie? Alle mensen. Voor koningen en voor hoge plaatsten. Daar moeten we over nadenken. We moeten eigenlijk voor iedereen die we maar kennen, bidden. En ook voor koningen en hoge plaatsen. Denk, ja, moet je nou altijd maar bidden, bidden, bidden, bidden, bidden, tot je dan ons weegt? Nee, het is wel een instructie. Maar hij is een beetje zelfgericht, die instructie. Want wat er staat er nou onder? Waarom moeten wij voor iedereen bidden? De redengevende woord, opdat wij, broeder en zuster, een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht. En... Dus je moet ook voor je vijand bidden. Ook voor de mensen die je tegenstaan. Zodat jij toch een rustig, een godsvruchtig en een waardig leven kan leiden in geloof met je Heer. Dus wij hoeven niet lelijk te doen tegen de koningin, of je hoeft het er niet mee eens te zijn, je hoeft niet... Nee, maar bid voor ze dat God het zo leidt dat we een rustig leven kunnen leiden. Want als de islam over Nederland heen komt, is onze rust echt weg. Opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden. Dat is nog maar het begin. Ik wilde inzoomen op het woordje godsvrucht. Godsvrucht is eerbied, respect, vroomheid, godsvruchtigheid, afijn. zo gaan die teksten gaan door. Wat is Gods vrucht? Het woord zegt het eigenlijk ook al natuurlijk. Het is iets wat uit God voortkomt. Als u iemand zou willen aanwijzen in de Bijbel die vol van Gods vrucht is... Wie zou u aan willen wijzen? Amen. Zonder Yeshua. Hij is ook de enige die volledig in de godsvrucht functioneerde. Wij hebben nog gebreken. Hij was de zoon van de vader. Zijn verwekker was vader God... Maar hij was dus 100% mens, maar wel verwekt uit vader. Wij zijn verwekt door onze vaders die zondige natuur hadden en aan de dood onderworpen waren. Dus wij zijn aan de natuur van onze vaders verwekt. Een zondige natuur. Maar Yeshua is naar de natuur van zijn eigen vader verwekt. Dus hij is 100% mens, ons gelijk. Maar hij had een enorme mogelijkheden. Hij was heel dicht met zijn vader, kloos verbonden, dat hij kon zeggen, ik spreek niet, maar wie spreekt? Hij bedacht het zelf niet, maar zijn vader liet hem zien wat hij moest zeggen. Daarom kon hij ook rustig naar een zieke toe lopen, want vader had hem duidelijk geïnformeerd. Staat op en wandel. En dan viel de bond helemaal rondom hem en zei oh, kijk eens wat hij doet. Dat heeft nog nooit iemand gedaan. Maar hij was één op één de woorden aan het spreken van Abbe Yahweh. We gaan het dadelijk wat verder uitwerken. Dus het gaat om het woordje godsvrucht, waar we vanmorgen even over willen nadenken. Eusebia, het heeft met eerbied, respect, vroomheid, godzaligheid, enfin, heel die woordenlijn die gaat zo door, die is ten top volvoerd in het leven van Yeshua. Maar omdat wij navolgers zijn van Yeshua, hoe kan godsvrucht dan in ons leven functioneren? Omdat we gewoon zijn navolgers zijn. Ook in ons leven zullen we godsvrucht vinden, we zullen in respect handelen naar alles wat vader Yahweh zegt. Ja? Met respect. We zullen eerbiedig zijn. Dit heeft alleen maar met te maken wat Abba Yahweh te zeggen heeft. Hij heeft met zijn volk een verbond gemaakt. En hij heeft gezegd, hou je aan dit verbond, wat zul je dan? Je leven. Wij hebben geleerd, nee, maar dat oude is weggedaan. Nee, we hebben Yeshua, we hebben een nieuw verbond. Maar dat kan dat helemaal niet. Het hele verbond op Yeshua is gemaakt op grond van Gods Torah. Daarom kun je dus binnen christelijk denken, in het Nieuwe Testament, een heleboel dingen invullen, omdat je zo geconditioneerd bent. En eigenlijk zeggen, ja, maar die Torah die is weggedaan. We zullen gaan kijken wat eruit komt rollen. Nou zegt hij, opdat wij dus een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Want dit is goed en aangenaam voor wie? Dat is in de ogen van God aangenaam. Dus, dit is goed en aangenaam voor God, onze heiland. Mooi, hè? Die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis de waarheid. Dat is Torah en Yeshua komen. Heeft u het zien staan? Dit is aangenaam voor God, onze... Wie is onze heiland? Yahweh is onze heiland. Zo openbaart hij zich, hoor, door de hele Torah en profeten heen. Hij is de heiland. En als hij zijn zoon stuurt, in welke hoedanigheid stuurt hij zijn zoon? Als de heiland van deze wereld. Je zal zien tot Yeshua de titels van zijn vader meeneemt. Maar hij is de zoon van zijn vader. Ooit heeft vader vele profeten gestuurd. Wat doet het volk in principe met profeten? Als ze profeet zien, wat doen ze dan? Ga ik doodstenigen. Dan gaan ze zoeken naar de stenen voordat die profeet weer dat woord gaat spreken. Want ze haat profeten. Maar die profeten die spreken ook namens wie? Schitterend is dat. Er staat in het woord van God twee soorten uh, grondtaal voor het woordje woord. Het ene is logos. En weet u wat het andere is? Rema. Goed, fijn. Er zijn niet veel mensen die het weten, maar ze gooien die woorden door elkaar. Er is logos en er is rema. En dat maakt een wereld van verschil. Of de Rema gesproken wordt, of dat de Logos gesproken wordt. Misschien dat we er dadelijk uitkomen. Het is alleen maar om een beetje hè, verlangen te maken. Nou, hebben niet dat eruit gaat komen? Hè? Lieve mensen, het is de eerbied die we hebben naar God. Dat we naar hem alleen luisteren. We hadden al moeten luisteren naar al zijn profeten, maar die hebben we doodgegooid. En tenslotte zet ik ze allemaal zo'n sturen. Daarna zullen ze luisteren. Maar wat had het volk gezegd? Daar heb je zijn zoon. Laten we hem grepen, laten we hem doden. Dan hebben we de akker voor ons. Het waren gluipers. Echt waar. Wat zegt die Paulus verder tegen Timotheus? Dat is een hele belangrijke uitdrukking. Hij zegt, er is hoeveel goden? Eén God. Er is één God. Er is hoeveel middelaars... Er is dus één middelaar tussen God en de mensen. En dat is de mens Christus Jezus. Mooi hè? Maar er zijn er velen die zeggen, hij is God. En ze snappen niet wat ze zeggen. Ze worden misleid door de oude trukken van Rome. Waar hervorming en reformatie en pinksteren allemaal mee doorgegaan zijn. En waar we zelf ook van los geworsteld moeten worden. Er is maar één God, er is maar één middelaar tussen God en de mensen, en dat is de mens, Jezus, Christus, Yeshua, Amassiach. En een ander niet. En zo staat de Bijbel vol. Soms moet je wel eens opletten hoe ze de comma's zetten, anders kunnen ze door het zetten en verplaatsen van een komma nog wel eens een zinsconstructie veranderen. Maar als ze er zijn, zal ik ze laten zien. Het is belangrijk, als er nou maar één God is, en één middelaar tussen God en mensen, de mens Jezus Christus, dan staat hier, die zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen. En daarvan wordt getuigd op de juiste tijd. Nog een keer. Die zich gegeven heeft tot een losprijs voor ons allen. Wie is die zich? Simpel, hè? Kind kan lezen, kind kan de was doen. Nu wil gewoon maar te kijken over wie hebben we het waar dit over. Dus die zich heeft gegeven, is gewoon Yeshua de Messias. We hebben dus maar één God... We hebben één middelaar tussen God en de mens. Dat is de mens, Yeshua de Messias, die zich gegeven heeft voor een losprijs voor ons allen. Namens nou zegt Paulus, daar ben ik een verkondiger van. En een apostel gesteld. Ik spreek de waarheid en geen leugen. Als een leermeester der heidenen in geloof en waarheid. Dus Paulus is de leermeester voor ons hier in Amsterdam. Wij zijn uit de heidenen. Misschien zit er nog een geboren jood tussen. Hartstikke fijn. Ja, er zit er gelijk eentje de zwaaien. Die zitten er ook tussen. Daarom is het mooi dat we een gemeenschap zijn voor joden en heidenen. Maar in ons hart zijn we allemaal Israël geworden. Want God heeft een verbond gemaakt met Israël. Hij heette oorspronkelijk Jacob, Abraham, Isaac, Jacob en Jacob wordt Israël. En met het nageslacht van Israël is het verbond. De kerk heeft dat dus niet overgenomen, dus de vervangingstheologie van de kerk is het geworden en Israël is weggedaan, is gewoon een botte leugen. En we hebben het gedronken als melk. Maar de kerk is niet in de plaats gekomen van Israël. Wij mogen met Israël mee in hun verbond wat ze met Abba Jave hebben, waarvoor Abba Jave zijn eigen zoon naar de slagplaats leidde. Zoals Abraham Isaac. Daarmee toonde hij zijn liefde en Isaac zijn bereidheid om voor zijn vader te gaan. Is dit niet mooi? Zo ligt het helemaal klaar. Hij zegt, Paulus zegt, ik ben een verkondiger geworden, een apostel, leermeester der Heiden in geloof en in waarheid. Hij gaat verder in Timotheus 3, 1 Timotheus 3, vers 14. Nou zegt hij, ik schrijf u, hoewel ik vrij spoedig tot u hoop te komen, mocht ik nog uitblijven, nou dan weet je het hoe men zich behoort te... hey, dat is een belangrijk woord over ons onderwerp. Als we het over godsvrucht hebben, dan moet dat dus wel even kenbaar zijn in ons gedrag. Want je kan niet zeggen, halleluja, prijs de heer, ik geloof in Jezus, ik ben gered, en je loopt door alle rode lichten heen. Nou, de rode lichten worden aangegeven door de Torah. En hoe we rechts moeten rijden, hoe we onze hand uitsteken, enzovoort. Het gaat er wel om hoe men zich behoort te gedragen in het... Huis gods. Wat is het huis van God? Dat is de gemeente van de levende God. Dat bent u. Dus hoe gaan we ons gedragen in de gemeente van de levende God? Hoe gaan we ons gedragen? In alle godsvrucht. In ons zal zichtbaar worden datgene wat Abba bedoeld heeft te zeggen, zodat wij tot ons doel kunnen groeien. Dat is een pijler en een fundament der waarheid, de gemeente van de levende God. Nou zegt hij, en dan gaat er een hele enge tekst komen, dus ik ga die voorbereiden. Ik hoop dat je ogen open zijn, dat je niet slaapt en dat je dadelijk kan zeggen ik heb het gesnapt. Want er zijn dus mensen die deze tekst uitleggen waarin je in je hart zegt, ja ze hebben toch wel gelijk. Maar ze hebben geen gelijk. Ik ga het u uitleggen buiten twijfel groot zegt uh, Paulus tegen Timotheus het geheimenis der godsvrucht daar hadden we het over we hadden het ook hoe we ons moeten gedragen het geheimenis der godsvrucht die zich geopenbaard heeft in het vlees, gerefvaren door de geest verschenen aan engelen verkondigd aan heidenen, geloofd in de wereld opgenomen in heerlijkheid dat is de hele tekst nog één keer Buiten alle twijfel groot is het geheimenis der godsvrucht, die zich geopenbaard heeft in het vlees. Waarin heeft de godsvrucht zich geopenbaard? In Yeshua. En dat is leuk, want hier zetten ze dus natuurlijk het woordje zich met een hoofdletter. Dus die wordt erop gewezen dat er iets onder, daaronder zit. En in dit geval is het goed. Weet u welk woord eronder zit? In het Grieks heet het Theos. Als je de Statenvertaling hebt, dan staat er in dezezelfde zin, God heeft zich geopenbaard in het vlees. Nou, dat is toch duidelijk. God heeft zich, wat heeft hij gedaan? Geopenbaard. Hoe? In het vlees. Als bij u de godsvrucht zichtbaar wordt, heeft God zich dan geopenbaard in u? En zie ik dan de godsvrucht in u geopenbaard? Dan kan je dus zeggen, God heeft zich geopenbaard in het vlees van zuster Lier. Wordt nou zuster Lia God? Echt niet waar. Nou, God heeft zich geopenbaard in vlees. Dat is Yeshua. Wat zeggen de mensen uit de Triniteitsdoctrine of uit de Dualiteitsdoctrine, de twee godenleer? En dan zeggen ze allemaal aan het eind van de dit is toch één wezen. Maar dat is een truc. Er staat dus ook niet dat God eenheid is, maar dat hij één is. God is één. En dat is echt gat. Dat is gewoon het getalletje 1, 2, 3, 4, 5 enzovoort, is dat 1. Kan je nooit 2 van maken. Onthoud het altijd maar, er zijn allemaal doctrines, dan zeggen ze God is 1 en dan hebben ze het over de eenheid van God. Maar dat staat er dus niet. Er staat God is 1 en dan beginnen ze een verhaal over de eenheid van God. Nee, hij is 1. Nou, die ene God die openbaart zich dus in het vlees van Yeshua volkomen. Als je Yeshua ziet wandelen, dan zeg je nou, de hele godsvrucht is openbaar in Yeshua. Maar daar staat dus niet dat Yeshua God zelf is. Want waardoor worden wij zalig gesproken? Geloven dat Yahweh de enige waarachtige God is, Johannes 17, en dat Yeshua de enige geboren zoon van Yahweh is. Dus dat is onze beleidenis. Yahweh is God... En Yeshua is de Zoon van God. Alles wat we dus meer gaan doen, door te zeggen, God de Vader, God de Zoon, God de Geest, is filosofie. Het is God de Vader en Yeshua is de Zoon van God. En de Geest is gewoon de Geest van God. is God zelf. Mijn Geest is Willem Verdouw. Als u mij hoort spreken, hoor u spreken uit mijn Geest. Ik hoop dat u het wilt proberen te doorgronden, dat je weggaat uit het gebied van de drie personen. Nee, Heilige Geest is God zelf. We gaan er in de toekomst nog veel meer mooie dingen over vertellen, want het komt ontzettend heerlijk openbaar in onze broeder Yeshua. Dus mensen, laten we het onthouden. God heeft zich openbaard in het vlees van Yeshua, maar Yeshua blijft dus de zoon van God. In hem zien we de vader. Hij is gerechtvaardigd door de geest. Oh, dat staat er al gelijk bij. Wat is ook weer gerechtvaardigd? Als u iets doet wat goed is, wat zegt dan de rechter tegen je? Dat is goed. Die zegt verder helemaal niks. Er is zelfs geen politiegent die je aanhaalt. Je wordt gewoon gerechtvaardigd door de geest van de wet. Want de wet die zegt ABC en jij doet ABC. Dus Yeshua die loopt 100% in godsvrucht. Hij wordt ook al 100% gerechtvaardigd door de geest. Als hij dat niet was geweest, dan had maar één vlekje gekregen. Wie had voor hem moeten verzoenen? Niemand toch? Maar hij verzoende mijn zonde. Want hij ging vrijwillig als Isaac op het altaar. Maar prijst God dat hij rechtvaardig is en dat hij zijn zoon uit het graf haalt. Want het leven van die zoon was niet dermate zondig dat hij moest sterven, maar hij stierf voor mij. Dus duidelijk, die zich geopenbaard heeft in het vlees, is het vlees van Yeshua. gerechtvaardigd door de geest. Gerechtvaardigd door de geest. Weet u wat de geest van God is? Waar we die kunnen ontdekken? Alles wat God zegt, wat hij spreekt, dat komt uit de geest van God. Wat hij tegen Mozes zegt, dat is 100% geest worden uit de geest van God. En Mozes schrijft ze op papier. Dan krijgen we dus de Torah van Mozes, de wet van Mozes, zegt de Bijbel. Wat is de wet van Mozes? Is dat wat uit de geest van God gesproken is en geschreven is is nog steeds de leidraad voor ons leven. Word je door die wet behouden? Nou, daar is hij helemaal niet voor. Hij geeft alleen maar de overtreder weer. De wet is voor overtreders. Wij wandelen in liefde. en We hebben die niet nodig. De wet is gegeven voor de overtreder... omdat hij weet wat fout is. En dan kan hij zich corrigeren... op grond van het offer van Yeshua... of van een lammetje wat geslacht moest worden. En zo kwam hij weer in orde met God. Ik zal er niet te lang over uitwijken... want alleen op dat punt kan je een preek opzetten... wat is nou geest van God... Nou, dat is alles wat hij gezegd heeft. Het is verschenen aan de engelen. Yeshua is verschenen aan de engelen. Want die kijken met bewondering toe naar dat verlossingsplan van Abayave. Hoe gaat hij nou die hele wereld verlossen? Oh. Het is verkondigd onder de heidenen. Nou, dat klopt. Wij zijn die heidenen. Het is geloofd in de wereld. Dat klopt. Wij geloven dit verhaal. We geloven dat getuigenis van God. En het, hij is opgenomen in heerlijkheid. Dat klopt. Want Yeshua die is na zijn dood gezet aan de rechterhand van zijn vader. In de troon van zijn vader. Hij is niet zijn vader zelf geworden. Dus we hebben in de hemel, ja, bij onze God. En die zit op de troon. Die is niet te zien. Dat is een ontoegankelijk licht. En in de troon van God, aan de rechterhand, zit Yeshua. Hem is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Alles zal voor hem buigen. Buigt de hele wereld al voor Yeshua? Nee, het is nog een zootje op aarde. Maar wij als gelovigen zijn in staat om met zijn hulp in zijn wegen te wandelen. Wij worden door God gekend hier op de wereld, want hij ziet lichtjes rondlopen. Ga weer, kijk eens, ga weer een lichtje naar. En dan lopen we naar heel snel in Albaserdam naar de samenkomst. Ga er naartoe met de engelen. Ga ze zegenen. Hij is opgenomen in die heerlijkheid. Hij zit op de troon van zijn vader en hij stuurt zijn engelen aan om ons te ondersteunen. Wat had gebeurd? Hij kijkt hoe we zijn. Of die goede aarde hebben om dat zaad in te stoppen. Kijk, hier krijgt weer het woordje godsvrucht. Ik laat het maar even vervelend terugkomen. We hebben het nog steeds over eerbied, respect... over vroomheid, over godvruchtigheid. Het is een heel rijtje wat je krijgt. Maar het is heerlijk om de woorden van Yahweh... tot praktijk te brengen. Dan kan vader zeggen... kijk eens wat een vrucht dat eruit voortkomt. Dat is nou mijn vrucht, want hij doet wat ik zeg. is dus als een kind die gehoorzaam is aan zijn vader... Dan zegt die vader tegen moeder, wat een heerlijke zoon hebben we toch, hè? 1 Timotheus 4, vers 8. We gaan nog een klein stukje door. Want de oefening van het lichaam, broeder en zuster, is van weinig nut. Je kunt aan de rekbalken hangen, spierballen creëren. Je kan zo'n body krijgen. Echt waar, kan allemaal. Maar het is tot weinig nut. Beweeg je nou maar gewoon, is goed genoeg. De oefening van je lichaam is weinig nut. Maar het is niet nutteloos. Doch de godsvrucht... Dat is als dat bij je naar buiten komt wat Abba Yahweh gezegd heeft, dat is godsvrucht, is nuttig tot alles. Daar zij een belofte inhoudt van leven in het heden en de toekomst. Als je geen godsvrucht hebt in je leven, vrees dan voor het heden, maar ook voor de toekomst. Gaan we u nou bang maken... Echt niet waar. We helpen je op de weg te komen om tot godsvrucht te komen. Want het is een vreugde om in de liefde van vader te wandelen. Het is heerlijk als je wandelt naar de instructies van je vader. Want dan is die hartstikke trots op je. Dan zegt hij, die zoon van mij, fantastische vent. Wil die nog meer studeren? Hebben we nog geld? Dan gaan we naar de volgende school sturen. En zo werkt vader ook. Hij ziet aan de vruchten die hij opbrengt, zijn godsvrucht, of die je verder kan laten studeren. Nou, het werkt voor de heden en voor de toekomst. We hebben het nog steeds over godsvrucht. Dit is een betrouwbaar woord en allen aanneming waardig. Wat is nou dat betrouwbare woord? De oefening van het lichaam. Akkoord. Weinig nut. Maar de godsvrucht. De godsvrucht is dus nuttig voor alles, voor de heden en voor de toekomst. Dit is een betrouwbaar woord. Zie je dat kleine streepje achter het woordje woord staan? Dat is een grapje, hoor. Dat is een kleine letter L. En in de komende maanden ga ik ook laten zien... wanneer er een R'tje staat. Dat gaat eigenlijk het verschil aantonen tussen logos en tussen rema. Ik denk als we dat in de komende weken gaan zien tot je zegt, zijn we nou in de maling genomen of niet? Want als u uw Bijbel leest, ziet u aan het woord, je woord niet wat Rema is en wat Logos is. En iedereen loopt te blaten over, over Logos, en ze gaan zeggen, Johannes 1, vers 1, daar staat in het begin was het woord, in het woord was God, en de woord was God. En dan zeggen ze zeggen kijk, dat woord, maken ze gauw een hoofdlettertje woord, dat is Jezus. Maar het woord heeft te maken met de spreker. De Naardense Bijbel zegt, in het begin was het spreker, het spreken was nabij God en dat spreken was God. Dus de spreker is Yahweh. Kunt u begrijpen waardoor de mensen op de dwaling komen? Door zo'n tekst en door zo'n exegese. Dat is geen exegese, dat is inlegkunde. Willens en wetens inlegkunde, hoofdletter W neerzetten en zeggen: Kijk, dat is Jezus. En dan zeggen de mensen: Jezus is God. Met alle respect kunnen ze een heleboel kabaal overmaken, maar ze hebben niet de waarheid. Dat is triest. Daardoor wordt er scheiding gebracht. Terwijl de mensen niet meer kunnen luisteren waar het over gaat. Het is een betrouwbaar woord. Nou, dat woordje met de L, dat gaat over logos. Het woordje logos wordt vertaald met woord. Alleen ze gooien het in Johannes 1, vers 1. Zetten ze er een hoofdletter voor. Nou, de, de grondtaal kent geen hoofdletters. Zowel het Hebreeuws niet als het Grieks niet. Dus dat importeren ze. Het woordje woord komt van het woordje spraak. Dat is geuit door een levende stem. Als ik tot u spreekt, he, dat is spraak, mijn spreken, dan spreek ik tot u woorden. Dus wat ik gezegd heb, dat zijn de woorden van Willem. Dan is mijn woord nooit een ander. Dat woord komt van Willem. En dat ben ik. Het komt ook uit mijn geest. En dat ben ik ook. Dus Willem en de geest zijn dezelfde Willem. Maar dat woordje logos, dat komt uit het grondwoord lego. En het heeft niks met ons lego te maken, steentjes. Maar lego heeft te maken met zeggen. Dat is het werkwoord. Dat is dus het grondwoord waar alles mee begint. Dus het grondwoord van logos is lego. Het werkwoord zeggen en spreken. Hoe durven die mensen nou vast te houden om te zeggen, logos, dat is Yeshua. Daar hebben ze een hele theologie omheen gewikkeld. Maar dat woordje logos vindt hij dus door het hele Nieuwe Testamenten. Als er maar woorden gesproken worden. Alleen als Johan hier staat te praten, dan zijn de woorden van Johan, zijn logos van Johan. Nou, Johan had het over zijn woord en dan zeggen wij, oh dan heb hij het over zijn zoon. Nee, echt niet waar. Wat Johan net verteld heeft, was zijn woord. En dat zou je dus in de Bijbel vertalen als logos. Maar als het om de kern gaat, wat hij verteld heeft, waar het om ging, dan kom je aan REMA. Want dan heb hij gezegd waar het over ging, dan zeg je, oh, dat komt over. Bijvoorbeeld door een REMA-woord van Yeshua, Pang worden de mensen genezen. In Pinkster heb ik wel geleerd dat wij ook REMA-woorden kunnen spreken. Ik heb het heel wat gedaan. He, been wordt langer. Of uh, ziekte gaat eruit. Nou, ik heb wel demonen draadje gaan. Maar ik heb nooit benen aanzien groeien en andere dingen meer. We werden misleid met dat Rema, want ook binnen de charismatische wereld is Logos en Rema een hot item. Maar dan om het de mens te laten spreken. Alsof ze de woorden van God spraken en God kunnen forceren. We zijn allemaal misleid geweest. Heeft u het begrepen, het verschil tussen Logos en Lego? De grondwoord is dus gewoon zeggen en spreken. En Logos is daar dus weer het woord van in de vertaling. Maar het is een woord met een klein weetje. Het is gewoon het woord van de spreker zelf. En hij duidt niet iemand anders aan. Genoeg erover gezegd. Ja, zegt hij, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning... ...omdat wij onze hoop gevestigd hebben op... ...op de levende God. Wie is de levende God? Die een heiland is voor alle mensen in zonderheid voor gelovigen. Een heiland is gewoon een verlosser. Yahweh is de heiland... Maar hij zendt zijn zoon en die is voor ons, Yeshua, onze verlosser, onze heiland. Als ik gestuurd word of iemand anders wordt gestuurd om het volk van Israël te verlossen, dan is Mozes eigenlijk de verlosser. Mozes die krijgt zelfs de naam Elohim. Wist u dat? Ja, ik heb het vaak genoeg gezegd natuurlijk. Elohim betekent God. En Mozes wordt God genoemd en Aaron zijn profeet. Hij zegt, dan ben jij God, zegt hij tegen Mozes. En dan laat je Aaron praten met de farao. Dus God is ook altijd nog maar een titel. Elohim in het Oude Testament, Hebreeuws, En het is Theos in het Nieuwe Testament. En je hebt het pas echt met God te maken als het God Theos is. Alleen we zien de verschillen niet in onze vertalingen. Want we zien gewoon Nederlandse woorden. Woordje woord, woordje woord. Alleen dit is Logos en dit is Rema. Mooie uitdrukking, hè? Vers 11. Wat daar staat, zegt Paulus tegen Timotheus, tegen zijn leerling, beveel en leer dit. Dit moet je dus de mensen onderwijzen. Maar zeg niet, oh Jezus is de heiland, oh Jezus is God. Dan haal je iets door elkaar heen en de mensen snappen niet hoe ze de boel omkeren. Maar het is uit de misleiding die we geleerd hebben. Timotheus 4 vers 15. Zegt hij tegen Timotheus, behartig deze dingen. Timotheus, leef erin. En dan er komt het redengevende woord weer. Opdat aan allen blijken dat gij vooruit gaat. Laat nou dit woord aan Timotheus een woord voor u zijn. Paulus zegt gewoon: behartig nou deze dingen, lieve broeders. Opdat allen blijken dat gij vooruit gaat. En dat vooruitgaan heeft te maken met de godsvrucht die je voor gaat brengen. Zie toe op jezelf, Timotheus, en op de. Hoeveel soorten leer zijn er in Israël? Als er eentje een andere leer verkondigt, wat zegt de Mozes? Dan moet je hem stenen. En dan mocht je hem nog niet stenen, maar dan moest je hem naar Sanne erin brengen. En dan moest er een rechtvaardig woord over uitgesproken worden. En dat moest in overeenstemming zijn met de Torah. Dus er is maar één leer in de Bijbel, en dat is niet de vervangingsleer. En ook niet de drie eenheidsleer, En al die andere leren die erin gebracht zijn. Zowel u zelf als hen die u horen, worden daardoor behouden. Want als je nou toch misleid bent, en je gaat de verkeerde weg op, dan kan je zeggen, ja maar dat heb Pietje me gezegd. Nee, zegt hij, wat zeg jij? Wij moeten dadelijk ook verantwoording afleggen tegen vader. En dat woordje wat wij dan tegen vader moeten zeggen is ook logos. Dan moet je zeggen wat jij zegt. Dan is dat woordje wat uit jou komt, jouw woord. En dat is beslist geen rema woord. Nee, wat vader dan zegt, dat is een rema woord. Dus er is een hoop te leren voor de komende tijd. Als het gaat over de leer, dan wil ik maar twee teksten geven. Het Shema Israël. Yahweh is onze God, Yahweh is één. Johannes 17, vers 3, dit nu is het eeuwige leven, zegt Yeshua, dat zij u, ja, we kennen, de enige prachtige God is dat, en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Wat is ons leven? Een eeuwig leven is niet de lengte, maar dat is de kwaliteit van ons leven, want dat is Gods leven. Dan moet je Gods vruchtig leven, geloven dat ja, de enige God is, en Yeshua de zoon van deze God. En niet gaan zeggen, Yeshua is God de zoon. Dat maakt een heleboel uit. De volgende. Oh, Petrus was ook zo'n knecht van de Heer. Hij heeft heel wat gesparteld. Maar hij heeft zoveel wijsheid geleerd. Dus er is voor ons ook hoop. Simon Petrus, een dienstknecht, een apostel van Yeshua de Messias. Aan wie schrijft hij? Aan hen die een even kostbaar geloof hebben als... Als wij. Petrus stelt zich hier op als al die andere discipelen van de Heer. En hij schrijft aan diegenen die in Alblasserdam zitten, ja, ik schrijf even, even kostbaar geloof hebben als wij, hebben verkregen door de gerechtigheid van, let op wat je leest, hè, door de gerechtigheid van onze God en heiland Jezus Christus. Leuk, hè? Hier praat hij dus over God en zijn gerechtigheid, maar over de heiland Jezus Christus. Je zou het zelfs nog door een kommaatje te verzetten. Nou, dan moet je dan maar kijken hoe ver je dat gaat doen. Tot je gaat zeggen van hé, hey, het is God onze Heiland. Nee, ook weer niet. Er staat en tussen: het gaat om onze God. En heiland Jezus Christus. Genade en vrede worden u vermenigvuldigd door. Hier gaat het bevestigen door de kennis van God. ...en van Jezus Christus, onze Heer. Het is altijd los van elkaar. Peter 1, vers 3. Het blijven vervelende woorden... ...maar je moet blijven nadenken. Zijn goddelijke kracht... ...immers heeft ons... ...met alles wat tot leven en godsvrucht strekt... hou godsvrucht in de gaten... ...begiftigd door de kennis van Hem... Die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht. Het is weer dus zo lekker lange zin van Paulus. He, dat doet hij graag. Ik ga even één zie terug. Waar hadden we het over? Over onze God en Hij was Yeshua de Messias. We hadden over genade en vrede door de vermenigvuldiging worden door de kennis van God en van Jezus Christus onze Heer. Zijn goddelijke kracht. Rara, waar komt het vandaan? Heeft ons met alles vervuld wat tot leven en godsvrucht strekt. De goddelijke kracht is van, altijd van, Abba Yahweh. Want zelfs de kracht die uh, Yeshua heeft, is de kracht van zijn vader Yahweh. Dus vader heeft de goddelijke kracht, maar die stort die uit in zijn zoon, want die leeft in een volkomen godsvrucht en die kan handelen zoals vader Yahweh dat wil. En dat zegent vader en dan kunnen de grootste wonderen gebeuren. Dan loopt hij zelfs op het water. Echt waar, moet u echt niet proberen. Er zijn mensen geweest die dachten, nou, ik heb nauw geloof, ik ga lopen. Nou, ploep. Echt waar, het is nooit gelukt. Of het moet ijs wezen. Heb je weer dat woordje godsvrucht, zie je dat? Het is niet Johannes, het is niet de Timotheus, het is, niet, hè? het is dus nu Petrus die het zegt. Dus Petrus heeft het ook al over godsvrucht. Je moet dus een concordantie pakken, het woordje godsvrucht opzoeken. Je wordt er vrolijk van. Ik hoop dat ik een heleboel godsvrucht aan de dag mag leggen. Tot de mensen bijna gaan zeggen, als je Willem ziet, zie je... Nou, laat ik het maar niet zeggen. Maar we moeten wel op hem gaan lijken, want Yeshua is dus het beeld van de Vader. En we moeten dus op Yeshua gaan lijken, dus we zullen godsvrucht moeten voortbrengen. Door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd. Zo, die goddelijke kracht die uit Jaren komt... De godsvrucht die het voorbrengt, door deze zijn we met kostbare en zeer grote beloften, grote beloften. Wie doet er eigenlijk beloften? doet de vader. Het is altijd Abba Yahweh die de belofte doet. En hij vervult ze door zelf het offer te brengen, zijn allerliefste zoon die die in de mens verwekt hebt en 100% mens is. Yeshua, moet je goed luisteren, is 100% mens en 100% zoon van God. Want de mensen willen met de triniteitsdoctrine zeggen. Hij is 100% God en 100% mens. Hij is 100% mens. En 100% zoon van God. Prijs de Heer. Hij heeft ons met zeer vele grote beloften begiftigd. We hebben het nog steeds over Abba Yahweh. Opdat gij, broeder en zuster, daardoor deel zout hebben aan de. Niet te geloof zeg. Wij krijgen deel aan de goddelijke natuur durven je, je vinger op te stellen en zeggen ik heb deel aan de goddelijke natuur kijk dat zijn de gelovigen voor de rest gaan we bidden je echt waar je zal het moeten leren want we hebben door Yeshua heen deel gekregen aan de goddelijke natuur want we hebben deel aan de goddelijke natuur in het navolgen van Yeshua want we brengen godsvrucht voort het is toch heerlijk om een bijbel te lezen met elkaar hier kik ik de hele week op ik denk, is het alweer Sabbat of is het geen Sabbat? Ook al zijn er mensen die helemaal tegen zijn. Dat is jammer. Want vaak kan je niet meer praten, je kan niet meer zeggen, maar het is anders. Nee, dan is alles blind. Oh, het is jammer. Maar we hebben dus deel gekregen aan de goddelijke natuur. En zo kunnen we ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld is. En dat is altijd begeerte naar iets waarvan God zegt, moet je dus niet doen. Dan moet je dus ook nooit zeggen dat waar God is als je vader zelf zegt: Hij heeft mijn zoon. Colossense, Oh, er is er nog een gemeenschap, zeg. 2 vers 8. Ziet toe dat niemand u meesleept door zijn wijsbegeerte en ijdel bedrog. Nou, de hele christenheid is door Rome meegesleept in hun wijsbegeerte. Echt waar. En ik spreek geen kwaad van Rome, want ik vind het allemaal lieve mensen. Maar er is een doctrine ingeslopen. die echt duivels is. Als je protestant werd. omdat je in Maria niet meer kon geloven. verbrandde ze gewoon in gloeiende olie. Het beest is niet veranderd hoor. Alleen het loopt wat, uh, wat glibberiger rond. Je hebben die zich houdt door. Achter zijn er ook christenen. Ja, dus niet. Ze geloven dus niet in de werkelijke Yeshua, de Messias. de zoon van de levende God. Want ze hebben geleerd gekregen, hij is God. Ze verkondigen iets anders als abajade... die maar één woord verandert, Of afdoet of toedoet. God doet het van ons af of toe. En dat klinkt niet mooi als je dat zegt. Zie toe dat niemand je meesleept... door zijn wijsbegeerte en ijdel bedrog. In overeenstemming met de overlevering van mensen. Ja, natuurlijk, van al die pausen... en al die, eh, die theologen, noem maar op. Met de wereldgeesten... maar niet met Christus, de gezalfde. Weet u wat wereldgeesten zijn... Alles wat ik in de wereld heb. Wereldgeest is altijd nog geesten en denkers. die niets met God te doen hebben. Dat kunnen de grootste filosofen zijn. Schitterende mannen. Enorme denktanken. Maar meer is het niet. Je bent pas echt een denktank. als je denkt zoals de Heer spreekt. Dan zeg je zo, dat is een denktank. Want in hem, broeder en zuster. Oké, okay, wie is hem? Dat is dus Christus, de gezalfde Messias. Want in de Messias, want in hem woont de volheid der Godheid lichamelijk. Is hij nou toch God? Echt niet waar. Het woont wel lichamelijk in hem, de zoon van de mens. Tachtig keer staat er in de Bijbel de zoon des mensen. En veertig keer de zoon van God. We hebben geen excuus om het om te draaien. Hij is de zoon des mensen. En in hem woont de volheid der Godheid lichamelijk. Maar hij blijft de zo van God. Weet u wat hierna komt te staan? En gij, broeders en zusters, hebt die volheid, de volheid der Godheid, verkregen in hem. In Yeshua, die het hoofd is van alle overheid en macht. Zijn wij in Yeshua of zijn we niet in Yeshua? Dat toon je dus door de godsvrucht die je voortbrengt. Of het zaad wel in de goede aarde gevallen is. Of dat je nog stenen erin had zitten van allerlei doctrines van theologen die blijven liggen. Want de theologen kun je niet bekeren. Die zitten vast aan hun theologie. Daarvoor worden ze betaald en wijzigen ze hun theologie. Dan wijzigt ook hun preekstoel naar de poepstoel. Dan kunnen ze afnokken. Want dan ben je dus niet meer in de leer. Daar hebben wij gelukkig geen last van. Ik heb er ook geen last van. Want ik word gelukkig niet betaald door Emmanuel. Dus ik kan rustig vrij uitspreken wat God zegt. Ook al weet ik dat er mensen zijn die stenen gooien. Maar ik zeg altijd prijs de Heer, het gaat goed. Ik zie veel stenen komen. Gij broeders hebt die volheid verkregen in Yeshua. Die het hoofd is van alle overheid en macht. Prijs de Heer, wij hebben de Godheid, de volheid van de Godheid in Christus verkregen. Vader ziet ons ook zo. We gaan terug naar Matthäus 13, want daar zijn we mee begonnen natuurlijk. Gij nu hoort de gelijkenis van de zaaier. Bij een ieder die dat woord... Hé, hey, wat staat erachter? Logos. Wat was Logos ook alweer? Spreker. Dus hij die spreekt, spreekt woorden. Maar dat is de persoon die spreekt. Bij een ieder die het woord van het koninkrijk hoort... En niet verstaat, komt de boze en rooft wat in zijn hart gezaaid is. Dat is tussen dat woord. Maar welk woord is het? Het woord van het koninkrijk. Oh, zullen we hier ook maar een hoofdletter van maken? Hoofdletter W. zeg je, oh dat is Jezus. Maar dit heeft weer te maken met iemand die een boodschap vertelt. Want weet u dat de Bijbel vertelt het evangelie van, wat zeggen we dan? Van Jezus Christus. Maar wat is nou het evangelie van Jezus Christus? Want wij denken dat het evangelie van Jezus is. Wij moeten in hem geloven. Maar dat is niet zo. Het evangelie van Jezus Christus is het koninkrijk van God. Dat liet hij te vertellen. En dat liet hij zien. En dat ziet hij door de godsvrucht die uit hem kwam, toonde hij het koninkrijk van God. Maar wij hebben geleerd, nee, we hebben het evangelie van Jezus Christus. Nee, ik geloof dat hij de Christus is hoor. Dat is fout. Je moet geloven in het evangelie van Jezus Christus. Van Yeshua de Messias. Dat is het evangelie wat hij vertelde. En dan vertelt hij over het koninkrijk van wat? Leuk hè? Dat daar dan ook weer het woordje logo staat. Dat is dus hetgeen wat langs de weg gezaaid is. Het woord van het koninkrijk, als je het niet verstaat. Of je hebt door de stenen en andere problemen in je leven. Of in je doctrines of in je ziel. Waar je andere gekleurde brilletjes op hebt zitten, dan blijf je nog steeds iets wat geel is als groen zien. Je zal je brilletje moeten afzetten en gewoon zeggen: Ik wil naar, naar luisteren, ik wil erover nadenken. Leg dan dat voorlopig even dat oude hier neer. Als je denkt: Nou, nou word ik in de maling genomen, kan je het altijd weer terugpakken. Dus uh. Als je het niet verstaat, dat woord van het koninkrijk, dat is dus niet het geloof in Jezus Christus, maar dat is het woord van het koninkrijk waarover Jezus, Yeshua, predikte. Als je het niet verstaat, pak de boze het weg uit je hart en dan ben je gewoon langs de uit. Waar is het dan? Niet in je hart, want je hart is dus die goede grond. Je hart is eigenlijk de goede grond. Maar als er in je hart andere dingen zitten, heb je geen goede grond. Je hart moet voorbereid zijn om te ontvangen zoals de Heer het er wil inzaaien. En als het rotte grond is, dan heb je rotte grond. Als er olie in de grond zit of andere rommel, dan denk je dat, dat zaadje komt niet op. Maar als het goede grond is, dan ga je er direct in je godsvrucht naar leven. De steenachtige plaatse gezaaide is hij die het woord, hier komt hij weer, logos, hoort, en terstond met blijdschap aanneemt. Dit is pinksteren ten op En charismatisch, en vreugde om daar lid van te worden. En dat is echt waar. Ik heb er met vreugde doorheen gegaan, maar we gingen zoeken, wat vertellen ze nou? Wat vertellen ze nou? En binnen een jaar, dat viel om en dat viel om. Ik zei, ja, dat kan helemaal niet. Het gaat niet over de mensen van Pinksteren, want al vanaf Rome worden we misleid. Steenachtige plaatsen, gezaaide, die hoort het woord en terstond met blijdschap neemt hij het aan, maar het heeft geen wortel in zich, doch is iemand van het ogenblik. En wanneer dan de verdrukking en de vervolging komt, en nou komt hij, omwille om van het woord, van de Logos, komt hij terstond te val. Dus snap je niet waar het om gaat. Ook niet over logos of het geloof in Jezus. Maar het moet gaan over de boodschap van Yeshua, het koninkrijk van God. Dan kan je allemaal roepen, ik geloof in Yeshua, ik ben gered. Maar je bent dus niet meer aanspreekbaar voor de regels van het koninkrijk van God. We hebben we nog een mooi ding erbij staan. Wanneer echt de verdrukking en vervolging komt, om willen van het woord, komt hij tenslotte van. Weet je wat hier tussen staat? Heel kleintjes. Het woordje dia. Weet u nog wat dia is? Ik heb het een paar keer al uitgelegd. Dat is het woordje door. Er staat in de Bijbel dat, je, dat vader door Yeshua alles geschapen heeft. Ja, natuurlijk zeggen we dan amen. Maar hetzelfde woordje is dus dia. Die heeft twee mogelijkheden. Of het is door, dat is de kanaal. Of het is omwille van. Heel de schepping is klaargemaakt omwille van één Yeshua. Hij was het hele doel van de schepping. En het leuke is, ze weten dus dat woordje dia wel te vertalen. Ze weten waar het om gaat. Want wanneer echt de verdrukking en vervolging komt om de willen, dat is hetzelfde woordje dia, van het woord komt hij ten stond te val. Dat is dus iemand die op steenachtige plaatsen gezaaid is. Moeilijk is het, hè? Gelijkenissen lezen. Maar ik kan snappen dat ook het jodenvolk het niet snapte. Maar de discipelen moesten het wel uitgelegd krijgen door Yeshua. En dat zit hij hier dus te doen. Hier zit hij dan zijn discipelen uit te... Hij zei, van: het is jullie gegeven. Ja, om het te begrijpen. Maar die anderen niet. Matthäus 13, vers 20. Oh, vers 22. De in de dorens gezaaide is hij die het woord, weer logos, hoort. En de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt de logos, dat woord. En hij wordt onvruchtbaar. Dat is in de Dorens gezeiden. Het is gewoon een triest verhaal. Hoeveel van ons hebben nou de goede grond? Die willen Gods vrucht dragen. Als de zaad van God inkomt, vrucht dragen. Maar denk erom, als je de woorden van de tegenpartij hoort, en je luistert naar Rome, dan zegt hij, je moet zondag vieren, want die heb ik ingesteld. Dan moet je gewoon zeggen, doe het zelf maar. Ik luister naar Abba. Ja, want wat Satan zei, het is ook zaad. Je kan dus woorden horen van iemand, al zijn het de liefste mensen, maar als je niet meer bereid bent je Bijbel, je Torah en profeten open te doen, dan word je gewoon in de maan genomen. Lieve mensen, de goede aarde, ik denk, laat ik het even lekker opblazen, goede aarde. De in goede aarde gezaaide is hij die het woord, ik ga het niet meer uitleggen, maar logos is dus wat spreken betekent. Er wordt iets gesproken. Maar als je dat wat gesproken wordt niet verstaat, wat krijg je dan? Maar als je het wel verstaat wat gesproken wordt, want je moet het dus verstaan, die dan ook vrucht draagt en oplevert, deels 160 of 30 fout. Dus dan krijg je hetzelfde woordje logos, dat is wat er gezegd wordt, wat gesproken wordt, maar in dat woordje logos, wat spreken betekent, daarin wordt iets gezegd. Dat brengt eigenlijk de rema voort. Als je nou die rema niet meer snapt, dan zeg je halleluja de heer, ik ben een kind van God, halleluja, ik ben heel blij leven, ik ben christen geworden en je gaat van mij bij iedereen bekeren. Maar je vertelt hem niet de waarheid. Tot God met kromme dingen ook nog rechte uh, slagen kan doen, dat bewijst hij aan ons, want we komen er allemaal vandaan. Dus het is wel degelijk nog door God gezegend dat we zo hem hebben kunnen dienen, ook al hebben we niet alles gesnapt. Dus de goede aarde gezaaide, dat is hij die dat woord hoort en verstaat. Maar die dan ook nog vrucht draagt en oplevert. Dat is het thema van de preek voor vandaag. Gods zaad moet Gods vrucht opleveren en de duivelzaad zal zijn vrucht opleveren. Daar zit de wereld vol van. Ja? En we hebben het over leerstellingen, niet over mensen hoor. Want de leerstellingen, daar zit het probleem in. Alleen de mensen worden misleid. Wat een heerlijke godsvrucht. Vindt hij ook niet? Zullen we met elkaar heerlijk godsvruchtig gaan worden? Moet gewoon een keuze van je wezen. Heerlijk godsvruchtig worden. Amen? Halleluja.